Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Ronnie Flex heeft opnieuw de zaak tegen zijn oude platenlabel Topnotch verloren. Hij kreeg ook geen gelijk van een hogere rechter. De rapper spande een zaak aan omdat hij vindt dat Topnotch misbruik heeft gemaakt... van zijn onervarenheid en leeftijd toen hij op zijn negentiende een platencontract tekende. Vorig jaar organiseerde hij daarom een protestmars in Rotterdam. Ik zou zo meteen met jullie allemaal graag willen marcheren. Uh. Wij play. Uh, ik doe dit om, om de jeugd bewust te maken van... Het tekenen van werkcontracten. En zo ziet hij de situatie branden waarin zij 8% krijgen van, van, van, van alles wat ze gemaakt hebben. Een lagere rechter zei al dat een artiest zelf verantwoordelijk is... voor het goed doorspitten van zijn of haar contract voor het tekenen. Daarna ging Ronnie naar een hogere rechter. Die is het dus ook niet met hem eens. Het is bloedheet in Japan. Er is daar een recordtemperatuur gemeten van 41,8 graden. Nou, en daarom vroegen we onze correspondent Anoma van der Veren maar even... of het nog een beetje uit te houden is daar. Nou, eerlijk gezegd uh, niet echt. Het, het is binnen nog wel een beetje doen met, met de airco op volle toeren. Maar het moment dat je naar buiten toe stapt... dan rollen de zweetdruppels van je voorhoofd af. Uh, in Tokio alleen al zijn al bijna 70 mensen... inmiddels naar het ziekenhuis toe met zonnesteek. Daarom is er ook een, een waarschuwing afgegeven. Mensen zijn opgeroepen om binnen te blijven. Dus een behoorlijk teken dat het niet zo best gaat hier. Het is al het derde jaar op rij dat het record gebroken wordt in Japan. En ook de komende weken blijft het waarschijnlijk nog heet. Die van Nijmegen, die ken je al. Maar nu heb je er ook één in Groningen. Een wandelvierdaagse. Vanochtend is de allereerste editie begonnen met 1500 deelnemers. Nou, mijn collega Bo Heimense moest flink haar best doen om ze bij te houden. Jullie... We hebben we een stevige stap, moet ik zeggen. een stevige stap erin. Ja, dat klopt helemaal, ja. En jullie hebben gekozen voor de 40 kilometer. 40 kilometer, kilometer vandaag, ja. ja. Bevalt het? Uitstekend. Mooi gebied. Prachtig. Nee, super. Ook al is dag 1 nog niet eens afgelopen, de organisatie vindt het nu al een grandioos succes. Want de inschrijvingen voor de Groningse Vierdaagse van volgend jaar zijn al geopend. Heb ik het weer nog voor je. In het oosten is het bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Later vandaag steeds meer bewolking. Kans op wat buitjes in het noorden. En het wordt maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Staat tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel een file met 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag. het Burgerveen 5 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Ik ben y lo ha y eso nos es muy bueno para mí si quiero retenerla entre mis brazos será mejor que no me vea sufrir estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación Era que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado por mujeres como tú amo ay hombres como yo que se pueden morir por dignidad mordiendo el Por mujeres como tú amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado por mujeres como tú, amo, hay hombres con. Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo, lo sé, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. Welkom bij een nieuwe aflevering vol vrolijke zomerse klanken. Terwijl de zon nog heerlijk schijnt en we genieten van lange dagen... neem ik je mee op een muzikale reis langs zonnige stranden... bruisende feestjes en nostalgische herinneringen. Zet je zorg aan de kant, want het is tijd voor muziek die je laat glimlachen. Dat was een zwoele ballad met een zomers romantisch gevoel. William Beckman is een veelbelovende artiest met een warme stem... die ook bij jou in de smaak zal vallen. Triple Play, muziek voor alle seizoenen. Stel je voor een zon plein ergens in Latijns-Amerika, waar het leven bruist en de emoties groot zijn. Anna Gabriel vertelt hier het verhaal van kracht en doorzettingsvermogen. Ze begint vol passie, met haar belofte om zichzelf te zijn, wat er ook gebeurt. Tegen alle verwachtingen in, geeft ze nooit op. Blijft trouw aan haar gevoel, ondanks alle kritiek. Uiteindelijk neemt ze afscheid van het verleden, hoe zwaar dat soms ook valt, maar altijd met het vertrouwen dat na elk afscheid een nieuw begin mogelijk is. Haar nummers vormen samen een ode aan hoop en persoonlijke groei.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 poëtisch nummer van Dana Winner geïnspireerd door een oude man en de zee. De middagzon scheen op zijn bruid. Zijn strohoed was hem veel te groot. Hij sliep lang. Zag er vredig uit. Hij had geen huis, alleen een boot. De zussen Maywood nemen je mee naar een zomerse roadtrip vol nostalgie en plezier. Je rijdt langs palmbomen, voelt de zon op je gezicht en laat zorgen achter je. Dat is de sfeer van Pasadena. Daarna nodigen ze je uit om samen te dansen en te genieten van alles wat het leven en de zomer je te bieden heeft. De reis voert je uiteindelijk naar het zwingende Brazilië... waar je het leven volledig viert aan de oevers van de Rio. Samen roepen deze liedjes herinneringen op... Aan eindeloze vakanties, vrijheid en het geluk van jong zijn Come with me to Pasadena, Watch the dancers, señorinas In the heat of the sun Come with me to Pasadena Day and 10 we will arrive I have been in Pasadena For a great feel of my life Come with me to Pasadena If you want to have some fun Watch the dancers, señorinas In the heat of the sun When I woke up today Say. girl, it's raining and air is snow and Hurry to escape from the stress and the strain I'm Waar de nostalgie van af Showbiz en dansvloer Glamour. Een feestelijke zomer, dat straalt dit nummer uit.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 Oh! Met de Mavericks verandert het decor in een bruisend dorpslijn... vol kleur muziek en dans. De muziek barst los met opzwepende Latinklanken, waarin iedereen wordt meegesleurd. Eerst voel je het feest met het pittige Pizzerico... waarna zelfs een gebroken hart geen reden blijkt om stil te zitten. All you ever do is bring me down. En als de avond valt, wordt er samen de nacht doorgedanst. Want waarom zou je stoppen als het leven uitnodigt... tot vrolijkheid en verbinding?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 Gotta go. Het vertelt het verhaal van een relaxte zomeravond aan het water. Compleet met barbecue en vrienden. De sfeer is ongedwongen. Je nipt aan een cocktail en droomt weg naar tropische oorden in Margaritaville. Met Jambalaya verandert de avond in een puur feest. Iedereen zingt en danst mee op het bekende duintje. Ten slotte wordt het leven gevierd met Opla Di op Alles komt goed, want het leven is nu. En samen is het mooier. Dit was het voor vandaag. Een zomerse reis vol vrolijke klanken, warme herinneringen en muziek die een in gedachte op vakantie sturen. Tot volgende week. Dag.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 in a couple of years they have built their home sweet home With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones Happy Ever After in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still swings it with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah, la la la la, life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh yeah, la la la la, life goes on.